ABB Verkeersinformatie. Geen meldingen van files, maar wel van gladheid op lokale wegen. Vooral in het noorden van het land en in Flevoland is het oppassen soms door gladheid door bevriezing. En die gladheid kan zich nog verder uitbreiden. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak. Ellen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 Goedenavond. Drie spelers van Barcelona waren genomineerd voor de titel beste voetballer ter wereld in 2010. Hun coach Pep Guardiola maakte de winnaar bekend. Ladies and gentlemen, el ganador de la FIFA, el ganador del Ballon de Oro, de winner is Lionel Messi. En zo meteen praten we erover door met onze correspondent in Spanje Edwin Winkels. Terwijl het schaatsseizoen nog in volle gang is... zitten de wielrenners van Vakant Lei al in de voorbereiding op, de op het komende seizoen. Ze mogen meedoen aan de grote ronde. Johnny Hogeland kijkt nu al uit naar de Tour. Ik denk dat voor elke renner een droom is. Het is, uh, het is en blijft het grootste wielevenement van de wereld. En ja, iedere profrenner wil natuurlijk minstens één keer de Tour gereden en Dat is voor mij niet anders. Zo direct hoort u een reportage over de presentatie van de Vakant Solij ploeg Ook in de winterstop heeft Feyenoord last van blessureleed... Zo kampt aanvaller Sekou Cizé alweer met zijn mysterieuze voetblessure. Technisch directeur Leo Beenhakker kan alleen maar hopen dat het weer snel goed komt. Wij mensen hebben vaak de arrogantie dat we alles in de hand hebben. Maar dat is nog steeds niet zo. Er zijn nog steeds dingen die ook voor het menselijk brein ongrijpbaar zijn... Maar er wordt hard gewerkt aan oplossingen. En we praten met Excelsior-trainer Alex Pastoor over het toch wel bizarre avontuur van de club in Suriname. Daar moesten ze zijn verdedigers het opnemen tegen een bijzondere tegenstander. De 48-jarige oudere bellenleider Ronnie Brunswijk. Echt waar. U hoort het zometeen allemaal tot 11 uur in de lijn. Ja, de gouden bal dus niet naar Savi, niet naar Iniesta, maar naar Lionel Messi. Daarna kwam er natuurlijk een dankwoord. Het is een dag heel mí. voor mij. Ik wil het en mis compañeros que mijn collega's. obviamente, zou ik niet hier zijn. Ik wil het met alle mijn liefde die liefde. zijn die me altijd stonden en die aan mijn kant. Ik wil het met alle Barcelonisten en alle Argentiniërs. Correspondent Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Wat zegt Messi hier allemaal? Kort samenvat, het is een speciale dag. Hij nou, zegt: Ik wil vooral mijn uh, ploegmakers, Tja eerste en, en de anderen die er ook waren, bedanken. Hij zegt: Want zonder hun zou ik hier niet staan. Uh, ik dank de, de mensen die ik liefheb, uh, mijn familie, vooral. En uh, ik wil deze prijs delen met uh, de mensen van Barcelona en de mensen uit Argentinië. Ja, uh, uh, hij had zijn uh, verkiezing zelf niet verwacht. Uh, geldt dat voor heel Spanje? Ja, eigenlijk heel veel mensen. Dus, uh, Spanje, iedereen uh, vandaag de afgelopen dagen ging het er alleen maar over... ...wint Xavi uh, hem of wint Iniesta hem. Uh, Iniesta met dat doelpunt wat hij scoorde tegen Oranje in de WK-finale Xavi om het ongelofelijke voetbal dat hij heeft gespeeld het hele jaar door... Ja. Uh, Iedereen weet ook wel uh, dat Leo Messi de, absoluut de beste voetballer is van allemaal. Uh, die heeft toch afgelopen jaar weer waanzinnige dingen laten zien. Maar op het WK juist niet. Hij scoorde niet één doelpunt. Argentinië werd in de kwartfinale uitgeschakeld. En in zo'n WK-jaar is vaak een wereldkampioen die, uh, die wordt gekozen. Spanje dacht echt, Spanje heeft pas één ooit gouden bal gewonnen. Luis Suarez. Niet eentje uit Uruguay, maar één uit uh, uh, Noord-Spanje. Dat moet lang geleden zijn. Ja, 1960 was dat. En uh, die zei zelf ook van ik hoop dat ik niet meer de enige ben na vanavond. Maar uh, dat blijft wel zo. Het was Messi, hoewel met heel klein verschil, maar die toch gewonnen heeft. Uh, dat, die discussie gaat hier op de redactie ook. Hè. Ja, moet je uh, een prijs hebben gewonnen om die prijs te pakken? Want ja, wat je al zei, Messi is volgens iedereen toch gewoon de beste voetballer. Ja, dat blijkt. Kijk, dit is toch een verkiezing van, uh, van alle... Uh, op dit moment nu ze het samengevoegd hebben hè? De, ja. de gouden bal en de FIFA world player uh, het zijn 200 juist 200 en aanvoerders van teams en journalisten die, uh, die kiezen en ja, dan valt iedereen toch voor, voor, de, voor de man die ongelooflijk heeft voetbal vooral bij Barcelona, vorig jaar speelde hij 54 officiële wedstrijden voor Barcelona scoorde 58 doelpunten en ik denk dat we ons er heel veel van die doelpunten nog kunnen herinneren. Ja, het is toch de man die, die al die wedstrijden beslist. Ja, en nee. als je dan bij, bij, bij de selectie dat het wat minder gaat... ...omdat je een bondscoach hebt die niet helemaal ligt. En, en ook dat Messi vanmiddag op een persconferentie benadrukte dat ook. Hij zegt uh, dat wij hier zijn is een prijs voor ons allen. Het is een prijs van hoe wij bij Barcelona spelen. Hoe we hier worden opgeleid. Wat voor voetbal we hebben, wij mogen en moeten spelen hier. Uh, hij zegt het is niet een prijs uh, voor mij alleen. Dan Wesley Sneijder, die zat dus niet bij de genomineerde. Werd vierde in die verkiezing, bleek later. Uh, terwijl hij het afgelopen jaar toch meer heeft gewonnen nog dan Messi. Uh, heb je de naam van Sneijder nog voorbij horen komen bij jou in Spanje? In Spanje absoluut niet natuurlijk. Nee. In Barcelona helemaal niet. Het is voor, het, voor, voor de tweede keer in gezien dat, dat, dat drie spelers uit één elftal genomineerd waren voor de eerste drie plaatsen. De vorige was in 1988 met, uh, met Van Basten, Rijkaard en Gullit voor AC Milan. Uh, dus daar ging het alleen maar over. Ja, Sneijder heeft goed gespeeld uh, voor het buitenland. Uh, stelt het eigenlijk. Uh, ja, als zijn we er in Nederland gek van uh, voor het buitenland, stelt het niet al te veel voor. Hoewel zijn verschil ook klein was. Ik zag net de, de, de stempercentages. Messi heeft uiteindelijk 22% gekregen. eerste 17, Xavi 16. En vlak daarachter zit Sneijder met 14%. Dus het was net aan. Of hij had vandaag wel inderdaad bij die uh, genomineerde gezeten. Maar ja, en die Champions League winst Spania... doet, doet, doet u niks? Die Spanjaarden? Sorry? Die Champions League winst van Sneijder, daar hebben die Spanjaarden niet over? Nee, natuurlijk niet. Nee, ze, ze hebben het vooral over het voetbal van Barcelona... over een wereldkampioenschap dat Spanje heeft gewonnen. Wat uh, Javier in eerste aan uh, meededen... Dus, en, en, en iedereen heeft toch ook zijn twijfels op de manier waarop Inter Milaan uh, die Champions League won. Dat was niet het mooiste voetbal wat je afgelopen jaar kon zien. Ze hebben er drie prijzen mee gewonnen. Sneijder was een belangrijke man voor, voor Mourinho, ook de coach die hij vandaag uh, hartelijk bedankte daarvoor. Maar uh, voor, uh, voor Spanje, ja, Sneijder een leuke speler. Maar uh, hier blijven ze <laughs> toch met Messi, Xavi en Iniesta. Ja, ook wel enigszins te begrijpen natuurlijk. Uh, Sneijder kreeg trouwens nog wel een troostprijs. Een plekje in het wereldelftal. En daarna werd hem gevraagd wat er voor hem het hoogtepunt was het afgelopen jaar. Uh, ik denk the de the with met mijn wife, vrouw. Oh, je mean in voetbal. <laughs> I mean in, in voetbal? Nou, natuurlijk. Om de Champions League te winnen is een droom. En voor mij was het een year, jaar. En ja, ik denk it het beter kan zijn, maar...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 door die prijzen ook inderdaad en door ook wat hij nu bij, bij Real Madrid doet uh, en, en Sneijder ja, was, was heel aardig voor hem, uh, Mourinho moest zelfs een traantje wegpinken en, en waar we het net over hebben een beetje een verschil wat in Spanje ook aangemerkt is dus Sneijder en die drie jongens van Barcelona dat Wesley zelf af en toe zei van nou ik verdien die gouden bal best wel terwijl van al die drie voetballers van Barcelona niemand eigenlijk die bal wilde ze zeiden allemaal van nee de ander Messi of Iniesta of Xavi uh, verdient hem meer dan ik. Dat was misschien een, ook een klein verschil. Waardoor je misschien bij, bij, bij spelers en trainers in de wereld net iets beter valt ja. dan, dan de anderen. Conclusies wel. Edwin, uh, allerlei Spanjaarden genomineerd uh, voor de belangrijkste prijzen. Ze gingen naar anderen. Ja, de Duman, uh, Casillas uh, van Real Madrid en Spaanse elftal. Die ook in dat uh, ideale team stond. Net als uh, acht andere spelers uit de Spaanse competitie... die zei van, ik vind het heel jammer dat de prijs van de, de, de gouden bal... niet naar een Spanjaard is gegaan, naar Xavi of Iniesta. Ja, Casillas heeft niks met Messi, want die schieten voortdurend... allemaal doelpunten om de oren. Uh, maar eigenlijk zat heel Spanje wel daar een beetje op de wacht in, in, in Fuenta... een heel klein dorpje van 2000 inwoners in Zuid-Spanje... waar Iniesta vandaan komt, uh, waren alle winkels gesloten. Iedereen kwam bijeen in de sporthal, omdat eigenlijk iedereen dacht en hoopte... Dat Iniesta die gouden bal zou, zou winnen. Uh, maar zowel hij als, als Xavi waren toch heel sportief. Ze zeiden van, nou ja, de prijs is eigenlijk voor Barcelona. We zijn hartstikke blij voor, voor Leo. Want dit is echt veel meer dan ons de allerbeste voetballer van de wereld. Edwin Winkels, dankjewel. Tollens, two hearts. Voor Bieleploeg van wordt het een spannend jaar. Het team debuteert dit seizoen in de World Tour. Het circuit van de allergrootste wedstrijden. De Tour, de Giro, de Vuelta, de voorjaarsklassiek is natuurlijk... het blauw en geel van Vakant zal overal vertegenwoordigd zijn. Het team is een bonte mix van jong en oud. Een internationaal gezelschap ook. Edwin Cordelissen nam de ploeg en het seizoen alvast door... met een ervaren ploegleider van Vakans Soleil. Een echte rot in het vak, hè, bent u? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Hè. Het is nu, uh, ik denk, het 28 of 29 jaar. Hilaire van der Schuren, een van de ploegleiders van uh, de Vakans Soleil ploeg De ploeg die dus op het hoogste niveau mag gaan meedoen. Laten we eens eventjes de koersen erbij gaan pakken. Allereerst die voorjaarsklassiekers. Als u er nou één naam uit moet pikken die je daarin moet gaan doen. Ik zou niet één naam eruit pikken, ik zou twee namen eruit pikken. Ik zou De Volder en Leukemans noemen. Twee Belgen? de twee Belgen voor de voorjaarsklassiekers. Stijn De Volder, afkomstig van Quickstep, grote ploeg. Hoe is dat in zo'n nieuwe ploeg? Um, in de eerste plaats is eigenlijk voor goed voor de motivatie. Um, um, het geeft een nieuwe, een nieuwe boost eigenlijk aan, aan mijn carrière. En het was een beetje iets, iets wat ik nodig had. Ik denk dat het eigenlijk een stap vooruit is voor mij... Uh, uh, Kwart Kopman in, in, in een ploeg die, uh, die volgens mij heel groot zal worden. En, uh, ik zeg het is uh, iets dat ik nodig heb, een, een boost voor mezelf. Dan gaan we naar de grote rondes, meneer Van der Schuren. De Giro d'Italia, met de echte Italiaan natuurlijk. Hè? Ik denk toch dat dat de Giro vooral uh, het hoofddoel van de Giro is voor uh, Riccardo Rico. Rico vorig jaar gekomen bij vakantieverlijn nadat hij die schorsing had uitgezeten. En het ja, eigenlijk wat rustig aan nog gedaan. Hè? Ja, maar goed, het is ook een bewuste keuze geweest... Toch een paar jaar niet meer gefietst. Nu terug op het oogste plan komen. Altijd bepaalde tijd toch wel moeilijk daarmee om zich aan te passen aan dat ritme. Maar goed, hij heeft toch nog afgelopen jaar bewezen dat hij toch behoorlijk wat wedstrijden heeft kunnen winnen. We proberen het maar eens in het Engels. Um, ja, de Giro, daar is dus om te doen. Well, speak English. <laughs> ja. Maar gelukkig zijn er dan teamgenoten die even kunnen vertalen. De records zijn belangrijk. Die poesieprogramma. Voor hem. Er zijn belangrijke races, niet alleen de Giro. Ah, dus het draait om meer koersen dan dat. Maar ja, voor hem als Italiaan is de Giro natuurlijk wel waar het om gaat. He is Italiaan en voor hem is het een belangrijk Giro. Zoals like voor like like French mensen: Frans rider zijn een belangrijk tour. Ik verwacht van hem dat hij uh, de eerste drie plaatsen haalt in de Giro. Liefst het hoogste punt, maar, maar hij uh, moest er bij mij het podium aan. Ik zou een zeer gelukkig zijn. Het nieuws van de afgelopen week, meneer Van der Schuren, was natuurlijk de deelname aan de Tour de France. Er werd al over gesproken, maar nu werd het officieel met een soort van vrijbuitersploeg. En dan denk je meteen aan Johnny Hogeland. Het is inderdaad zo dat Johnny zeker in de preselectie zit voor zowel Giro als voor Ronde van Frankrijk. Ook Westra zit in de preselectie voor de Tour. En uh, we gaan nu proberen ook daar te laten zien dat we daar op onze plaats zijn. Even de grote Tour de France quiz met Johnny Hogeland. Hoeveel kilometers worden er dit jaar gereden in de Tour? Ik denk 3500. Nou, aardig in de buurt. 3471. Hoe vaak moet je de Calibier op dit jaar? Ik denk twee keer. Ja, dat is een jubileum, hè? Ja, dat, dat heb ik al eens goed. Ja, voor die haal is twee keer de Tourmalin en nu is het twee keer de Van D. Klopt, de Calibier dan. Ja, de Calibier inderdaad. Enig idee welke andere landen we aandoen behalve Frankrijk? Ik dacht dat we alleen in Frankrijk bleven. Maar... Italië? Ah, Italië. Is dat nou een droom die uitkomt, het rijden van de Tour? Want ja, daar ziet het wel naar uit, hè? Ik denk dat voor elke renner een droom is. Het is, uh, het is en blijft het grootste wielerevenement van de wereld. En, ja, iedere profrenner wil natuurlijk minstens één keer de Tour gereden. En dat is voor mij niet anders. Publicitair, uh, ik denk ook qua roem, hè, als je daar wat neerzet. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik denk als je goed presteert in een, uh, in een Giro of in een uh, Lijker van Amstel, dat dat uh, ook heel erg aanspreekt. Maar... Ik ben er mee eens, de Tour blijft en uh, je kunt er omheen draaien. Want het blijft het grootste wiel van de wereld. En nog zo'n renner die is opgenomen in de, de pre-selectie voor de Tour, zoals dat heet. Leeuwe-Westra. Ja, dat is toch uh, de jongensdroom, of niet? Ja, zeker uh, de pre-selectie. Ja, je, het moet allemaal nog. Er, ze hebben wat namen vrijgegeven en zo. En, ja, natuurlijk, als renner wil je altijd uh, om, omhoog kijken. En, en dat wil ik ook. En ik, ik, ik ben uh, begonnen als clubrenner... Uh, na, na, na mijn straten maak ik tijd en, en, ja, en, en nu sta ik hier na 7 jaar. Dus uh, ja, ik, ik ben echt een tevreden mens hoor. Het wordt dus een primeurtje voor deze ploeg. Ook voor jou op dat allerhoogste niveau. Uh, wanneer ben jij tevreden? Ik ben tevreden als ik uh, een goed voorjaar rijd en dat ik uh, start in, in, in die koers uh, in Frankrijk. Die, die uh, drie weken duurt. Derde grote ronde meneer Van der Schuren. De Vuelta. En daar heeft u een Spanjaard voor hè? Ja, voor een moské. Uh... Tenminste? Ja, natuurlijk. Uh, we weten niet wat dat er gaat gebeuren met mascara. Ja, de UCI die is nog aan het overwegen hè, om eventueel ja. te straffen vanwege het gebruik, vermeende gebruik van een maskeringsmiddel. Maar goed, uh, de vooral is ondertussen al vijf maanden voorbij. Uh, het zal toch niet oog tijd worden dat we weten waar we aan zijn. Gaat het u te traag eigenlijk? Het gaat wat te traag vind ik. Het is ja of het is nee. Want u weet als ploeg ook niet waar u aan toe bent nu? Hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is zeer moeilijk voor ons. We hebben redelijk goede contacten met de UCI. En tot nu toe ja, zeggen ze gewoon, hij mag blijven fietsen. Dus dat gaan we ook laten doen. Dus totdat er eventueel een sanctie volgt, mag hij gewoon op de fiets zitten? Hij mag gewoon op de fiets zitten. Hij is niet gescorst. En we, we moeten hem ook niet op nul no activiteit zetten, want er gebeurt helemaal niks. En op het moment dat hij wel geschorst zou worden, dan is het gelijk een Spanjaard minder in de ploeg. Hè? Dan is het gelijk een Spanjaard minder in de ploeg. Hoe kijkt u nu aan tegen dat komende jaar? Is het natuurlijk voor die ploeg wel een primeur hè, op dit niveau acteren. Ja, maar goed, ik denk dat we echt een goede basis hebben. Zeker in de breedte. Dat we zeer goede renners hebben. Omdat we op alle fronten kunnen presteren. En dat is wel belangrijk. Bepintons Rachel van Kutsen is per direct gestopt met haar internationale carrière. Ze komt al bijna een jaar met een knieblessure die maar niet volledig wil genezen. Ze blijft wel Bepintonnen voor haar Franse club. Wielrenner Danilo Di Luca keert terug in het peloton na zijn dopingschorsing. De Italiaan gaat rijden voor de Russische ploeg Katusha. Twee jaar geleden werd Di Luca tijdens de ronde van Italië betrapt op het verboden middel Sera. Hij krijgt trouwens geen salaris van Katusha, alleen maar premies. En Renner Tim Veld vervangt bij de wereldbekerwedstrijden in Peking... Wim Stroetinga op het onderdeel Omnium. Stroetinga brak tijdens de zesdaagse in Rotterdam zijn sleutelbeen. Veld zou in Peking alleen de ploegenachtervolging rijden... maar omdat er punten voor de Olympische kwalificatie te zijn verdienen... besloot hij toch ook maar op het Omnium te starten. Stello, I lost you. Inderdaad. Ook in de winterstop wordt Feyenoord geteisterd door blessureleed. John Dal kon al niet meereizen reizen naar het trainskamp in Oman en drie spelers die wel meegingen, zijn inmiddels al weer naar huis gestuurd. Adil Awassar, Diego Biseswar en Sekou Sise gaan revalideren in Nederland. Feyenoord vertrok met 23 mannen omaan, maar daarvan zijn er dus nog maar 20 over. Technisch directeur Leo Beenakker. Zo gaat het. het verhaal van de. Van de je had vroeger een verhaaltje van de tien Kleine Negers, geloof ik, he? Ja, nee, dat gebeurt. Awasar, Bizes en CC naar huis, waarom? Omdat uh, ze geblesseerd zijn. En uh, dat is op zich is dat niet zo erg. Alleen de blessures zijn dermate, met name van Awasar en van Bizas omdat we hier verder niks voor, kunnen, voor ze kunnen doen. Ik bedoel, we hebben hier geen scan, we hebben hier geen MRI. Dus het is in het belang van de jongens en de ploeg om te zeggen: jongens, ga naar huis vanavond. Ze worden morgen opgevangen, dus op Schiphol. En ze gaan direct door dus naar het naar erasmus het ziekenhuis om daar de juiste diagnose te kunnen stellen. Dat zijn dus geen kleine pijntjes, dat zijn knieblossures. Is er al een inschatting gemaakt door de medische staf? Nee, dat, daar ga ik ook niet over, ook nee. In eerste instantie moet je altijd met zoiets een diagnose stellen van wat is er mis. Nou, wat dat betreft hebben we hier een zeer kundige en volwaardige medische staf. Alleen, er zijn grenzen. Je kan er niet in kijken, en dat kunnen ze in Erasmus wel... Dus we hebben besloten dat ze hier, eh, ondanks de verzorging die ze kunnen hebben enzovoort, maar in wezen dus een week, een week verliezen. Ja, je moet eerst goed weten wat er aan de hand is. Nou, dat wordt morgen vastgesteld in Terrasmus en dan gaat de revalidatie verder in Terrasmus en uh, bij Feyenoord. We hebben daar uh, Marcel Kass daar nog, Marcel de Geus is daar nog als fysiotherapeut voor de achterblijvers. Dus dat is volledig afgedekt. Een logisch verhaal van Ouassar en Biseswar. En dan Sekou Sissé. Ja. Dat lijkt in de gebed zonder eind te worden. Weer niet door trainingsveld. Nee, nee, we hadden gehoopt. Er is gedurende de winterperiode nogal wat aan gedaan. We hadden gehoopt dat hij dus progressie had gemaakt. En in ieder geval dus langzaam maar zeker weer dichter bij de groep kon komen. Nou, blijkt dat het nog steeds niet, niet lukt wat dat betreft. Hij heeft nog steeds heel veel pijn aan. En onmogelijk om bijvoorbeeld voetbalschoenen aan te trekken enzovoort. Dus uh, ook daar hebben we gezegd, uh, helaas, dat is niet zo, dus terug. En dus opnieuw weer door de hele molen heen om te kijken of we... Uh, en mogelijk met, met hulp van, uh, van specialisten ook van buitenaf, mogelijk. Dat zijn allemaal zaken van onze, onze teamarts, uh, dokter Van Eyck om te zeggen van, uh, kunnen we nog een keer ergens een second-assert een opinion halen... en uiteindelijk het lek boven krijgen. Maar het is een zeer gecompliceerd verhaal. Kijk, er wordt dan altijd wat, wat mij over gedaan... maar die jongen die willen alles, laten we dat duidelijk zijn. Die willen alleen maar één ding en dat is voetballen. Dat is hetzelfde met al die, ik wil het toch even zeggen... met al die zeurverhalen over die Thomassen enzovoort. Als er iemand wil voetballen is het Thomassen... als er iemand wil voetballen is het CC. Nou, wij willen uiteraard allemaal dat ze zo snel mogelijk terug zijn... Dus ja, er wordt alles aan gedaan. En, uh, wij mensen hebben vaak uh, de arrogantie dat we alles in de hand hebben. Maar dat is nog steeds niet zo. Er zijn nog steeds dingen die ook voor, uh, voor het menselijk brein ongrijpbaar zijn. Maar er wordt hard gewerkt aan oplossingen. Ik zeg niet dat hij het bewust doet... maar het begint zo langzaam. Want wel op weggegooid geld te lijken. Ja, dat is geen weggegooid geld. Dat kun je niet voorzien. Ik bedoel, die jongen komt van Kerkraden. Die heeft daar, uh, al die seizoenen heeft hij voluit gespeeld... Dit valt gewoon onder de categorie pech. Hij is bij ons goed begonnen in de eerste weken. En daar heb ik het alweer over, moet je nagaan, vorig jaar, 2009-2010. Natuurlijk, bij ons hangt het ook als een steen om onze nek en bij de jongen ook. Maar dit zijn dingen waar je tegenaan loopt. Ik bedoel, hetzelfde Dani Fernandes. Ja, wie moet ik in godsnaam aanspreken, de schuldgever die jongen twee keer een kruisbandblessuur heeft? Dit is gewoon domme pech. In de eerste instantie voor de jongen zelf, want hun carrière staakt. In tweede instantie voor Feyenoord. Ja, je hebt, je, op het moment dat je een transfer heb je hebt nog steeds met mensen te maken. En uh, mensen, daar kan wat mee gebeuren. Niet alleen voetballers, maar ook gewoon in de normale maatschappij. Het is gewoon domme pech dat dit gebeurt. En, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik voel me er heel beroerd onder. Want ik ben degene geweest die samen met Mario de, de, de transfer heeft aangezwengeld. We wilden hem heel graag hebben. En we waren heel blij toen hij kwam. En uh, ik voel me voor de rest niet schuldig, want zulke dingen kunnen gebeuren. Maar ik, uh, ik voel me er wel heel bezwaard mee. Natuurlijk voor Feyenoord, die dus geld daarin geïnvesteerd heeft. En uiteraard voor de jongen en voor het elftal. Maar ja, ik kan er weer ook niets aan doen. Al dus Leo Beenakkers, zoals we kennen tegen Radio Rijnmond. Verslaggever Ruud van Os. Naast de vele clubs uit het betaalde voetbal... bereiden ook de scheidsrechters zich onder de zon voor... op de tweede helft van de competitie. De KNVB koos ervoor om de 80 arbiters en assistenten... onder te brengen in het Turkse Belek. Vandaag nodigde de voetbalbond de in Turkije aanwezige journalisten uit... om eens een dagje mee te lopen. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Het is het Turkse Belek op maandagmorgen. De zon schijnt, de temperatuur is prima... En de Vakkerlandse scheidsrechters en assistenten zijn op weg naar het trainingsveld. Met de bus en de pers is welkom vandaag. En dan wordt zo'n busrit eigenlijk wel heel gezellig. Op ja, ja, van de scheidsrechter is Dick van Evenwijk nee, Hij vertelt op welke manier de arbitrage de dag eigenlijk doorbrengt aan de Turkse riviera. Trainen op het veld, drie uh, intensieve trainingen. Daarnaast uh, de nodige technische instructies. Terugkijken op de eerste seizoenhelft. Vooruitkijken naar de tweede. Ja, en samen met die mannen kijken naar de dingen die misschien nog weer beter kunnen. En beoordelingen maken, want wat dat betreft is het net een bedrijf, hè? die scheidsrechterij. Ja, klopt. We hebben 80 mensen die we moeten beoordelen. Dat doen we elk jaar. En we voeren functioneringsgesprekken en we zijn voortdurend met elkaar in gesprek over alles wat er speelt rondom de arbitrage. En dus zien we de Vaderlandse scheidsrechters op het Arcadia Sportcentrum afgeknepen worden door de conditietrainers wordt afgezien, soms even wordt gedronken en een grapje gemaakt. Okay, we komen weer? Hallo, oh, kom maar weer. Ik heb nog niets gehoord. Tijdens de sessies in het hotel zijn de afgelopen maanden geëvalueerd. En Dick Van Ekmond verteld welke onderwerpen ja. naar nou de boventoon voerden. En is die evaluatie? Uh, de boventoon is de, de nadruk op sportiviteit en respect. Dat is een initiatief van de spelers. Uh, en de trainers trouwens. Die hebben ons als scheidsrechters gevraagd om daarin te participeren. Nou, wij nemen dat natuurlijk zeer serieus, want wij zijn van sportiviteit. En respect. En we zien dat daarin goede stappen worden gemaakt, dat de voetbalwereld zich bewuster wordt van dat aspect. We horen voetbalverslaggevers, wat we heel leuk vinden, daar ook echt om vragen. Nou, dat levert een aantal rode kaarten op, terechte rode kaarten. Dat levert ook een aantal niet gegeven rode kaarten op. En wij zien dat, wij signaleren dat en wij vragen de scheidsrechters er extra goed op te letten. En de spelers die overtredingen niet te maken. Ja, even naar die spelers terug. Die hebben een brief geschreven uh, richting de KNVB. Uh, eigenlijk met de vraag, we willen meer consequente scheidsrechters. Hè? Uh, er zijn meer rode kaarten gevallen het afgelopen ja. half jaar. Ja. Maar er vallen er ook een aantal niet die wel gegeven moeten worden. Wat doen jullie daarmee? Nou, we nemen dat zeer serieus, want dat is ook iets wat we, wat we zelf voortdurend uh, signaleren en met elkaar bespreken. Ja, dus ja, wij, wij geven die spelers er eigenlijk uh, gelijk in. Er zijn er inderdaad een aantal rode kaarten niet gegeven. En we proberen dat uh, zoveel mogelijk terug te dringen. En daarnaast doen we een beroep op de spelers de overtredingen niet te maken. Wat gebeurt er verder met die, met die brief? Wie, wie gaat daar met de spelersvakbond over praten? Nou, dat is dan aan onze directie, die pikken dat op. En eind deze maand is er een gesprek. Wat zijn de, in het afgelopen half jaar de momenten geweest die voor jou moeilijk waren als, uh, als baas van de scheidsrechter? We hebben niet zo heel veel moeilijke momenten gehad. Uh, kijk waar veel aandacht voor is, is toch voor de, de, de uitwassen waar je onvermijdelijk tegenaan loopt. Uh, de Ajax PSV was daar natuurlijk een voorbeeld van. Ja, wij vinden dat heel ongelukkig en we proberen daar een, een goede rol in te spelen. Ja, en we hopen dat die spelers daar die rol uh, ook op wijzen. Want als je het hebt over verantwoording van de spelers en je wijst naar het bijtincident bij van Luis Suarez... dan pak je eigenlijk het probleem bij de kop, hè? Ja, precies. Dat denk ik ook. En, en het aardige is dat wij zijn er nauwelijks op zijn uh, Met name de spelers en de club zijn erop aangesproken. Dat is een hele goede ontwikkeling. Hoe ga je om als baas met... Ik pak daar even een van de incidenten uit van het afgelopen half jaar. Bjorn Kuipers geeft twee keer een penalty in de wedstrijd Groningen-NAC. Uh, uh, wij volgen Bjorn Kuipers zien dat hij de week daarna niet op een topwedstrijd staat of een grote wedstrijd. Hoe ga je daarmee om? Wat heb je daarmee gedaan? Nou, het was heel leuk. Buren Kuipers zou twee weken later, en dat wisten wij al, euh, PSV, even denken, hoor, ajax psv fluiten. Want wij moeten natuurlijk vooruit plannen en dat soort wedstrijden moeten we door een te worden gefloten. Ja, dus wij hadden Buren daarvoor keurig op de lijst gezet. En uh, we hadden hem daarvoor juist een wat uh, minder opvallende wedstrijd gegeven. Toevallig in de eerste divisie. Ja, en dat hebben we gewoon gehandhaafd. Ja, en het is heel leuk. Dat wordt dan gezien als een maatregel, maar dat was het helemaal niet. Maar dat geldt ook voor de heren van Boekel en Weegereef die ook na een, een, een discutabele wedstrijd zeg maar, ineens in de Eerste Divisie floten. Eigenlijk zeg je van straffen kennen we niet. Nee, we... Wij willen het geen straffen noemen. Soms moeten we wat tactisch aanstellen om ervoor te zorgen... dat ze een week later inzetbaar zijn bij een grote wedstrijd. Ja, en wij hebben natuurlijk ook heel goed in de gaten... dat als je een keer een, een wat minder gelukkige wedstrijd fluit... Dat, je, dat, je een week later, uh, dat het handig is om ze een week later eventjes enigszins in de lucht te zetten... Ja, en... Wat ook aan de orde is, ze fluiten allemaal elk jaar tussen de 5 en de 15 eerste divisiewedstrijden. Ja, dus dat is sowieso geen straf. Die eerste divisie is, is een van de divisies waar die mannen volop actief zijn. en waar ze de, de topwedstrijden van de week erop moeten verdienen. Ja, dus ze zijn zeer gemotiveerd, daar hoeven we niks aan te doen. Straffen bestaat dus niet? Nee, zeker niet. In de middag staat er voor de scheidsrechters en de pers een instructiemiddag op het programma. Dick van Egmond is natuurlijk de man die de beelden laat zien. Hij vertelt, en het staat soms in discussie, en altijd met als centraal thema: sportiviteit en respect. Maar ja, goed, dat is dan vooral op, uh, gericht op ernstig gemeen spel. Het voorkomen daarvan en het aanpakken daarvan. Ja, met ook toch weer die oproep uh, aan, de, aan de spelers, de trainers en de rest van de voetbalwereld. Om ook gewoon te zeggen van mensen, dit willen we niet. Er gaat er één naar het EK wellicht. Bjorn Kuipers is daar de aangewezen man voor. Hoe ga je daarmee om? Nou goed, alles is erop gericht om hem daar te krijgen. Hij heeft een heel goed WK voor clubteams gefloten. Hij is in de Verenigde Arabische Emiraten geweest in december. Het was een groot succes. Hij heeft een uitstekende indruk gemaakt. En het is aan hem om ervoor te zorgen dat hij straks ook wordt uitgenodigd voor het EK. En aan ons om hier de voorwaarden te scheppen. Ja, waarin hij zijn goede voorbereiding kan treffen daarvoor met zijn team. Want hij is het, hij is de aangewezen man. Het is niet zo dat daar nog een strijd voor losbarst. Nee, niet echt. Hij is in principe de aangewezen man. Ja, hij weet dat, die andere mannen weten dat. Ja, en uh, ja, als het lukt, gaat hier de vlag uit. Is het leuk om scheidsrechters baas te zijn? Absoluut, top. Het is een nieuwe baan voor je. Ik bedoel, je komt ja. van de politie. Ja, klopt. Maar goed, ik heb hier natuurlijk twintig jaar meegelopen en uh, eigenlijk zet ik uh, het werk wat ik uh, voor een deel al deed hierin voor. Het was een leerzame en gezellige dag in Belek aan de Turkse Riviera. Morgen al dan keren de 80 arbiters terug op vaderlandse bodem. Want met name voor de jonge scheidsrechter staat er vrijdag alweer een competitieronde in de eerste divisie op het programma. Maar iedereen kan gerust zijn, de scheidsrechters komen in een prima conditie en goed geïnformeerd terug. Ze zijn klaar voor de tweede helft van de competitie. Vanuit Turkije was dat Ronald van der Geer. Waar veel Nederlandse voetbalclubs kiezen voor overwintering in Turkije... zit Excelsior in Suriname. Het werd een merkwaardig trainingskamp met slechte resultaten. In het toernooitje verloor Excelsior eerst van de onbekende Braziliaanse club Remo. En gisteren werd er ook verloren van de amateurclub Inter Mungu Tapu. 4-2 werd het voor de Surinamers. Excelsior-trainer Alex Pastoor is aan de telefoon. Uh, Alex, hoe zijn jullie eigenlijk in uh, Suriname terechtgekomen? Nou, we hebben via uh, de KVB zat gelopen uh, een verzoek gekregen of wij wilden nadenken of wij hier uh, te gast wilden komen. En dat had te maken met het uh, uh, 90-jarig bestaan van de Surinaamse Voetbalbond. Ze wilden daarvoor een, een toernooi organiseren. Nou, toen hebben we gekeken of dat uh, voor ons een, een optie was uh, of uh, Qua tijd, of, of, dat, of we dat konden volbrengen. En, uh, en ook hoe de omstandigheden zouden zijn. En, uh, en toen hebben we uiteindelijk hebben we daar uh, na een aantal besprekingen ja tegen gezegd. Met wat voor gevoel ging je daar dan heen? Uh, als favoriet in ieder geval, wat betreft het toernooi hè? Ja, daar was geen ontkomen aan had ik het idee. We hadden van tevoren een persconferentie daar. En uh, uh, daar zaten ook twee uh, trainers van Braziliaanse clubs en uh, Surinaamse trainer. En uh, die deden allerlei moeite en vrongen zich in allerlei bochten om uh, ons favoriet te maken. Nou, die, die rol accepteren we graag. Uh, maar daar hebben we qua resultaat uh, niet van laten zien. Nee, wat ging er allemaal mis? Ja, Leo ook zei het al, Habezi eindigde toen. Nou, doe maar een paar uh, minuten. Hebben in, uh, <laughs> we hebben in die, in die eerste wedstrijd uh, wel heel aardig uh, gespeeld. Um, uh, wel verloren. En dat kwam omdat uh, zij uh, nou ja, de twee keer dat ze doel schoten ook echt raak schoten. Een uh, dus dat, dat vond ik niet zo bezwaarlijk. En uh, ja, die tweede wedstrijd die was uh, gisteren aan het einde van de middag. Uh, toen heb ik echt heel weinig dingen gezien die op voetbal leken. En uh, achteraf kunnen we de conclusie trekken dat uh, aan de ene kant, en dat is dan een soort van verzachtende omstandigheid, dat uh, de omstandigheden hier, dus een heel apart soort veld, en, uh, en vooral de hitte, die, die trokken toch een wat zwaardere wissel op de spelers dan we vooraf uh, konden vermoeden. En uh, aan de andere kant uh, ja, weet je ook dat het er wel een klein beetje bij hoort, uh, een beetje pijn leiden. En uh, we hebben dat uh, veel te weinig uh, kunnen doen. Nee, nog even, uh, Alex, over de tegenstander uh, van die tweede wedstrijd, die, de Surinamers. Uh, daar speelde nog een uh, bijzondere speler mee, begrepen wij hier. Ja, dat heb ik ook meegekregen. <laughs> Vertel eens. Uh, nou, daar is niks over te vertellen. Uh, uh, ja, uh, uh, je hebt het over Ronnie Brunzijk, die stond in de spits. Ja, die is 48. Ja, ik zeg ook, hij stond in de spits. <laughs>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 Ja, dit was waarschijnlijk een van die dingen. En uh, ik moet zeggen dat uh, ondanks het feit dat dit uh, een van de slechtste... misschien wel de slechtste wedstrijd is... die, uh, die ik van, uh, van mijn groep heb gezien... Uh, let ik vooral op dat, uh, op dat verdeelte en wat minder op de tegenstander. Ja. Nou, nog even, ik wil toch even weten, Alex, hoe deed je het? De oud rebellenleider, leider uh, Brunswijk? Ja, ik, ik, ik denk dat ik... De, de lading het beste laat dekken door uh, voor de derde keer te zeggen: Hij stond in de spits. <laughs> Oké, okay, hij schoot niet met scherpen, <laughs> begrijp ik. Nee, zijn Goed. zoon daarentegen, uh, die voor hem inviel wel, die scoren er twee. Dus de familie Bunswick heeft zich laten zien. Uh, al met al een, een, een, een geslaagd trainingskamp, toch wel? Nou, wel tweeledig. Uh, ik zit nu op een resort uh, ergens midden in de jungle. En we hebben uh, allerlei dingen gedaan. Gekajakt. Uh, jongens konden ook gewoon zwemmen. Maar uh, ik heb meegedaan aan een uh, extreme survival tocht. Aan een kabelbaan. Ja, dat is echt een fenomenale ervaring. En sowieso, het zijn een ander land, uh, vind ik. En de meeste jongens ook, uh, ook een aparte ervaring. Ja, en daar komt natuurlijk bij dat uh, uh, wij zes jongens hebben met Surinaamse achtergrond. En uh, voor hun was het letterlijk in figuurlijk thuiskomen. En, uh, en vooral voor die jongens uh, hebben wij uh, een regelmatig het programma of aangepast... of daar waar de anderen moesten rusten, de jongens de vrijheid te geven... om uh, familie te bezoeken en daar te eten. En uh, daar hebben ze... Uh, Hopelijk, geloof ik wel, volop even van genoten. Nou, binnenkort weten we uh, hoe het is aangeslagen, de trainingskamp. Alex Pastoor, dankjewel en uh, nog, nog veel plezier daar jullie naam. Ja, dankjewel hè. Goedal vandaag. De transfer van Noorden Amrabat van PSV naar het Turkse Kajsrispoor is definitief. De overgang kwam op losse schroeven te staan... omdat PSV maar geen bankgarantie ontving. Die is nu binnen. Feyenoord gaat proberen om de vleugelaanvaller Christian Simon... voor de rest van het seizoen te huren van Uipes Dossa... Gisteren gaf trainer Mario Been een positief oordeel over de 19-jarige Hongaar. Omdat voor directe koop de middelen in Rotterdam ontbreken... wil Feyenoord hem eerst tot het einde van dit seizoen huren. Technisch directeur Leo Beenakker legt uit... waarom het voor de Hongaarse club verstandig zou zijn... hun grootste talent te verhuren. Ja, in de eerste plaats is het argument van Oeipest. Uh, wij weten dat jullie een uitstekende opleiding voor jonge spelers hebben. Dus uh, uh, kan die daar alleen nog maar beter worden. Uh, in de tweede plaats uh, uh, speelt hij zich daar zodanig... ontwikkelt hij zich via training bij Feyenoord en via wedstrijden spelen bij Feyenoord. Want daar is hij gewoon aan toe. Het is gewoon een volwaardige speler. Dat hij zich wijze daarmee in de, in de etalage speelt. En wijze een vervolgtransfer op termijn kan maken. Ryan Babel kan de twijfelachtige eer krijgen om als eerste voetballer in de geschiedenis... geschorst te worden op basis van een Twitterbericht... De speler van Liverpool is door de Engelse bond FA in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft na de bekerwedstrijd tegen Manchester United op zijn Twitter-site... een bewerkte foto van scheidsrechter Howard Webb in een United-shirt geplaatst. Wangedrag noemt de FA dat. Babel heeft al zijn excuses aangeboden. Donderdag moet hij zich voor de tuchtcommissie verantwoorden. Voor Twente-verdediger Nicky Kuiper zit het seizoen erop. Hij raakte zaterdag tijdens de training in Spanje geblesseerd. Een MRI-scan liet vandaag zien dat hij de voorste kruisband... en de buitenband van zijn linkerknie heeft afgescheurd. Hij moet worden geopereerd. Zit de 21-jarige verdediger niet mee... want moest ook al bijna het hele vorige seizoen missen door knieproblemen. Tegenover het voorlopige verlies van Kuiper... staat de zeer waarschijnlijke komst van Oguchi Onyewu van AC Milan. De Amerikaanse international is zo goed als rond... De verdediger is een oude bekende van trainer Michel Prodam uit zijn standaard luiktijd. Anderhalf jaar geleden verkaste hij naar Milaan. Maar daar komt hij, mede door blessures, nauwelijks aan spelen toe. NAC neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Jonas Kolka, Tyrone Loran en Saba Verher. Hun contracten lopen af en worden niet meer verlengd. NAC speelde trouwens een oefenwedstrijd in Turkije tegen Bursaspor. De Turken wonnen met 2-1. Nog meer uitslagen. Aden Den Haag verraste de club Brugge met 3-2... En VVV Venlo was met 2-1 te sterk voor Sparta. Australië ten slotte speelde om de Asia Cup tegen India. En de Aussies wonnen. Mede dankzij een doelpunt van azetter Brad Holman in Qatar met 4-0.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 I'm going to bust in a fight And then you know I sure can't stay The so make it back and leave drunk You know you've got a today. I Just like where we're going against a fight We might even leave the USA Cause It's a brand new game That I just want for to play I know you see me running Or screaming and crying Because you've got a whole thing When I've got mine Kitty, Daisy en Lewis going up the country. Heracles was vorig seizoen de verrassing van de eredivisie. Met hoge hooggespannen verwachtingen werd er dus uitgekeken... naar de prestaties van de ploeg het Almelo dit seizoen. En die prestaties vallen een beetje tegen. Na de eerste helft van de competitie vinden we de Almeloers terug op de 14e plaats. In uitwedstrijden werd maar één puntje gehaald. Geen prestaties waar trainer Peter Bos tevreden op terugkijkt. Nee, ik ben niet tevreden. Ik vind dat we een, een wisselende eerste seizoenhelft uh, hebben afgewerkt. Een eerste seizoen waarin we slecht begonnen zijn, ondanks de 3-0 overwinning op Willem II die geflateerd was, uh, zijn we slecht begonnen. Slecht voetbal ook. Gaandeweg uh, zijn we steeds beter gaan voetballen en, uh, en zijn we op een gegeven moment zelfs uitstekend gaan voetballen. Ik vind dat, uh, dat we in thuiswedstrijden het fantastisch hebben gedaan. Daar hebben we heel dominant uh, kunnen spelen en daar hebben we ook de punten gehaald. Uitwedstrijden zijn we steeds beter gaan voetballen, maar vind ik dat we ons tekort hebben gedaan, want hebben we hebben slechts één puntje gehaald. En uh, dat is natuurlijk veel te weinig. En dat stond niet uh, in overeenstemming met, met uh, het voetbal wat we hebben laten zien. Is dat iets wat in, in hoofdjes speelt? Ik las een, een, een quote van Flederis die zegt: ja, misschien één uitwedstrijd, misschien wel rijp voor een psychiater. <laughs> ja, nee, maar goed, het is natuurlijk een thema, dat is logisch. Iedereen die analyseert dat, die ziet dat je er 18 thuis hebt gepakt in eentje uit. En, uh, en dat is natuurlijk een hele rare verhouding. En, uh, de meeste ploegen pakken meer punten thuis dan uit, dat is logisch. Maar dat dat verschil zo groot is, dat is niet goed. En daar uh, is een heleboel winst te boeken. Wat zeggen die jongens daar zelf van? Want je maakt met, met elkaar de balans op. Hè? Je gaat naar een tweede halfjaar. Wat zeggen zij daar zelf over? Van, loopt het ze dun door de broek? Wat, wat, wat is het? Nee, het loopt ze niet dun door de broek. De meesten snappen het zelf ook niet. Omdat ze zeggen toch ook dat ze eigenlijk onbevangen met de beste intenties die uitwedstrijden ingaan. Uh, maar goed, uh, ze geven aan van ja, daar waar het kwartje vorig jaar net de goede kant op viel, valt het nu de verkeerde kant op. Dat is natuurlijk wat te kort door de bocht en te makkelijk. Uh, maar goed, we, we, we zijn daarmee aan de slag gegaan en we hopen dat het de tweede seizoenhelft een stuk beter zal gaan. Is het, uh, of, of ligt de lat hier door het vorige seizoen onbewust hoger? Omdat er natuurlijk vorig seizoen boven verwachting is gepresteerd. Is, merk je dat aan, aan, aan de verwachtingen rondom de club? Ja, absoluut. En uh, natuurlijk hebben wij geprobeerd aan het begin van het seizoen dat te temperen. Maar het is natuurlijk logisch wanneer een club uh, voor het eerst in de historie zo'n seizoen doormaakt. Ja, dan is iedereen uh, ja, in de zevende hemel. En, en, en word je daar zo, zeker aan het begin van het uh, afgelopen seizoen, wordt je daar steeds aan herinnerd. En ik heb uh, gemerkt dat uh, jullie journalisten, uh, de supporters, uh, mensen binnen de club... dat die de eerste weken constant danig over aan het praten waren. En dat is ook logisch. En, maar goed, dat is nu achter de rug. En, uh, we gaan nu de tweede seizoen 11. Nee, toch nog één keer. Want uiteindelijk kom je, krijg je een elftal. Dat is een erfenis. Die krijg je. Een goed draaiend elftal. Maar wel op twee hele belangrijke posities gewijzigd. In de spits en in het doel. Ja. Maar niet alleen dat. De meeste mensen kijken alleen maar naar... er zijn twee spelers weggegaan. Maar dat is niet het enige wat veranderd is. Er zijn ook spelers die voor het eerst zo'n seizoen hebben meegemaakt. Dat doet wat met je als speler. Er zijn spelers die... Een andere status hebben gekregen, omdat ze vorig jaar opeens veel gescoord hebben. En, en er wordt anders tegen de jongens aangekeken. Maar daar moeten ze allemaal mee leren omgaan. En dat was allemaal nieuw voor de meeste spelers. En ik heb de jongens ook moeten uitleggen. En, en, en dat is het verschil met of je uiteindelijk op dit niveau speelt en werkt, of in de absolute top. In de absolute top moet je er altijd staan, iedere wedstrijd. Als je vorig jaar, of het afgelopen jaar, kampioen bent geworden, dan telt dat niet meer. Je moet ook dit seizoen weer presteren en weer kampioen worden. Nou, dat, dat is iets wat ze voor het eerst nu ervaren en uh, ja, dat heeft eventjes tijd gekost. Is die club veranderd, want je keert terug bij Herakles Almelo. In, in, in, in hoeverre is dit een hele andere club dan de club die je ooit verliet? Uh, de, ja, De club is natuurlijk wel veranderd. Uh, maar ook een heleboel zaken zijn niet veranderd. De meeste zelden uh, mensen zijn nog werkzaam bij Heracles. Dus dat is een vertrouwd beeld. Uh, maar de organisatie is groter geworden. Er zijn meer mensen komen werken. De faciliteiten zijn verbeterd. Ja, het is duidelijk een club in beweging, een club in ontwikkeling. En dat vind ik ook het mooie van Heracles. Het is een club waar, als je daar wil voetballen... dan moet je als speler bereid zijn om in jezelf te investeren. En steeds beter willen worden. Maar dat geldt ook voor ons als staf. En dat geldt eigenlijk voor de hele club. Peter Bos, hoe anders is die als trainer dan voor zijn Feyenoord tijd? Ja, toch wel weer veranderd. En ik heb daar veel van geleerd. de periode bij Feyenoord. Ook wat ik nu mee kan nemen als trainer. Ik heb het geluk gehad in die functie die ik had om, uh, om veel internationaal bij, bij ook grote clubs... Hè, denk aan Chelsea, Arsenal, maar ook in Brazilië, Argentinië... om daar rond te kijken en om daar met trainers te praten... en om te kijken hoe die mensen dat daar doen. En als je goed je ogen open houdt, dan, uh, dan pik je er altijd weer wat van, van op. En dan nog een uh, voetbalbericht uit Spanje. Daar heeft Hercules Alicante flink uitgehaald tegen subtopper Atletico Madrid. Hercules won met 4-0. Horizon Drenthe was er niet bij, keeper Piet Veldhuizen zat op de bank en bleef daar de hele wedstrijd zitten. Alicante staat nu 11e, Atletico 6e. We begonnen de Duitsering met het FIFA-gala, we eindigen er ook mee... want natuurlijk was er in het Zürich ook aandacht voor het WK in Zuid-Afrika. Daar is al heel veel over gezegd, want is het land er echt veel mee opgeschoten? Eén man vindt in elk geval van wel, aartsbisschop Desmond Tutu. Hij ontving in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede... voor zijn strijd tegen apartheid. Tutu legde uit wat het WK voor Zuid-Afrika heeft betekend. This beautiful game combines us. Draws all. Rich, poor, clever, not so clever, <laughs> beautiful, not so beautiful. We realized then, and we realize now, that we are family. All of us together, and may I finish by quoting another. Wonderful person. Martin Luther King Jr. zei one day. Unless we learn to live together as brothers and sisters, we will die together as fools. Thank you. Desmond Tutu in Zürich. Einde van deze langslijn. direct het oog op morgen vandaag gepresenteerd door Max van Weesel. Dat bezien wij. Dag.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 En wie voor eind januari een spaarrekening opent en minimaal 5.000 euro stort, krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op bankofscotland.nl. Dit is Radio 1.